Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een trein in Nijmegen is vanmorgen iemand om het leven gekomen. De lege trein staat op rangeerterrein Ridderspoor. De politie weet nog niet wat er precies is gebeurd. Verder zijn er geen slachtoffers. Het treinverkeer bij Nijmegen heeft geen last van de ontploffing. De spookrijder die gisteravond bij Doetinchem om het leven kwam op de A18 was een man van 25 uit Zevenaar. Een man van 54 uit Hussen raakte ernstig gewond. De man uit Zevenaar reed in Doetinchem om nog onbekende reden aan de verkeerde kant de snelweg op en botste even later frontaal op het tegenligger. Ook een derde auto werd geraakt. Vanwege het politieonderzoek was de A18 tussen Didam en Doetinchem urenlang dicht. Parkeren in Amsterdam is vanaf vandaag een stuk duurder. In het centrum is het tarief omhoog gegaan van 5 euro naar 7,50. In de grachtengordel, de Jordaan en een aantal andere wijken kost parkeren nu 6 euro per uur. Dat was 3 of 4 euro. Ook de tarieven in andere delen van de stad en die van parkeergarages zijn gestegen. Amsterdam wil mensen zoveel mogelijk uit de auto krijgen. Het extra geld wordt vooral gebruikt voor verbetering van het wegennet en de aanleg van groen en speelplekken. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Nepal zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. Er zijn vier gewonden. Het ongeluk gebeurde op Lukla, het enige vliegveld in de buurt van de Mount Everest. Daar komen altijd veel bergbeklimmers. Vanwege de korte baan en de lastige manier om er te komen, wordt Lukla gezien als een van de gevaarlijkste vliegvelden ter wereld. Het vliegtuigje dat verongelukte kwam bij het opstijgen terecht op een stilstaande helikopter.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 be nothing nothing but a woman I got oh, listen to me now let me tell you this is a man's world this is a man's world oh, but it wouldn't be nothing Goede, goede ochtend bij het tweede uur van uh, Zandvoort uh, jazz. Met natuurlijk The Godfather of Soul. Met het nummer It's a Man's, Man's, Man's World. Het komt van zijn LP, Soul on Top. Is het jazz? Is het soul? Ik weet het niet. Het is wel een geweldige plaat. Beetje ondergewaardeerd. Op het moment dat uh, James Brown echter eigenlijk op het hoogtepunt van zijn kunnen was, april 1970, um, Misschien is het uh, uh, meer soul met een uh, jazz-sound eronder. Die sound die werd verzorgd door Louis Belson, de drummer... die onder andere bekend werd bij uh, Duke Ellington Orkesta. Um, een geweldige plaat, dus Soul on Top. Uh, Sprekend over Louis Belson... die was getrouwd met een, uh, een bekende nachtclubzangeres, Pearl Bailey. Uh, die heb ik hier niet uh, voor liggen... maar wel een andere fenomenale uh, uh, vrouw uit die tijd... Uh, Sally Blair uh, in een arrangement van Neil Hefty, um, Whatever Lola Wants. <totipen> Your mind Lola wants. En als Lola uh, gets what she wants, dan kan het een probleem zijn. Daar kan Dizzy Gillespie over meepraten in het volgende nummer. Don't try to keep up with the Joneses. Now the neighbors who live next door to us Night before they had a fuss oh, Give me some money, said the wife He replied, not on your life Don't try to keep up with the Joneses uh. Live as we used to be Don't try to keep up with the Joneses uh. They have more money than we Now we used to have a joint account, zero is down the amount, you spend it all on fancy clothes and the shoes with open toes, don't try to keep up with the Joneses, live as we used to be, don't try to keep up with the Joneses, they have more money than we. I stay for the rent, you can't have another cent Now, shut up! Before you lose me head, butt out the lights and go to bed Don't try to keep up with the Joneses uh. Live as we used to be Well, I don't try to keep up with the Joneses You know they got more money than me I say I don't try to keep up with the Joneses uh. Live as we used to be Well, I don't try to keep up with the Joneses uh. they, got, they got more money than we are well, Try to keep uh, up with the Bring -e uh, uh, uh, ay, uh, bing a The Bring a Try uh, to uh, keep up with the Joneses. Oh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, why, why don't you get out try and make some money like with What's the Joneses? This is automation. the Make a little money. We've got to have something. Gillespie op vocals en trompet natuurlijk bijgestaan door James Moody op sax, Kenny Barron op piano, Chris White op bas en Rudy Collins op drums van de LP Jumbo Caribe uit 1965. En nog om een beetje in die Caribische sfeer te blijven draai ik nog een nummertje van Dizzy Gillespie, Maskenada uit 1967, het nummer van Georgia Ben in de uitvoering van uh, Dizzy Gillespie. Met zijn uitvoering van Masquerada van zijn LP uh, Swing Low Sweet Cadillac uit 1967. Gaan we door met een zangeres uh, die uh, zo'n 30 jaar heeft uh, gezongen in Amerika, vooral uh, Loris Alexandria, Alexandria Alexandria de Great werd ze ook wel genoemd. Een geweldige zangeres, niet zo heel bekend, niet zo heel vaak gedraaid, ook maar een geweldige stem en een geweldige performer.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 Alexandria the Great. Loris Alexandria. Nature Boy natuurlijk, dat nummer. De klassieker van de HLP, Deep Roots uit 1962. Hadden we in het eerste uur al een evenement uh, belicht... dan doen we dat nu. Nog een tweede evenement in Zandvoort... dat uh, wel vandaag uh, plaatsvindt. En, uh, uh, Alco gaat ja. ons daar iets meer over vertellen. Alco. Ja, gelukkig is uh, Jazz in Zandvoort... Uh, op de zondagmiddag weer in ere hersteld. En uh, vanmiddag 14 april... Uh, is niet de eerste, de beste die komt spelen. heeft al wel vaker hier in Zandvoort gestaan. Namelijk Sjoerd Dijkhuizen. Sjoerd Dijkhuizen, bekende gast hier. Meerdere keren geweest. Er staat nog een heel lang optreden van hem op YouTube. Moet je eens vast eens even bekijken. En vanmiddag uh, is, bestaat de begeleiding uit Rob van Wavel op piano... Gijs Dijkhuizen, zijn broer, op de drums. En Erik Timmermans, vertrouwd, op de bas. En ja, dat belooft weer een mooie middag te worden. Iedereen kent het zo langs Brand De Krocht, dat gezellige theatertje waar de muzikanten in het midden zitten. De mensen eromheen. De bar die open is, in de pauzes. En ja, gewoon een prima sfeer. En uh, ik zou zeggen, vergeet het niet. Vanmiddag, half drie aanvang... Uh, ...toegangsprijs, uh, de gebruikelijke 15 euro... ...en uh, ja, ze gaan er iets moois van maken. En om het uh, wat bij te zetten... ...hebben we iets opgezocht van uh, uh, Sjoerd Dijkhuizen... ...en dat gaan we zo laten horen. En dat is een nummer wat hij speelt met... ...eens even kijken... Uh, ...dat is een nummer wat hij speelt met uh, Peter Beets op piano... ...Frans van Geest Bas en Gijs Dijkhuizen op de drums. En dat is een nummertje, een eerbetoon aan uh, uh, Alberto Giacometti. Nou, ik denk dat bijna iedereen Alberto Giacometti wel kent. Uh, als ik zeg die lange, dunne beeldjes... dan weet je meteen wie daar de beeldhouwer was. En dat heeft blijkbaar ook op Sjoerd een geweldige indruk gemaakt... want hij heeft een tribute to Alberto Giacometti geschreven. En dat gaan we uh, laten horen. Dus uh, Sjoerd Dijkhuizen met zijn uh, tribute aan uh, Alberto Giacometti. Uh, Sjoerd Dijkhuizen uh, kwartet dus vanmiddag te zien in de krocht... Om, uh, begint om uh, half drie. Uh, gaan we door met een, uh, uh, een reizende ster in Amerika. Het is een Japanner uh, Takuya Kuroda, Kuroda uh, een trompetist. En zeker nu uh, Roy Hargroove niet meer is... Uh, heeft hij de kans om zich volledig uh, te profileren, denk ik... Uh, het is een geweldige trompetist. heeft uh, veel gewerkt met José uh, James, de zanger. Maar uh, ook solo uh, albums uh, uitgebracht als uh, bandleider. En, en daar ga ik uh, nu iets uh, uh, van draaien. Rising Sun, van dezelfde uh, gelijknamige LP Rising Sun... Uh, uit, ik meen, 2017. Keren we weer terug naar Nederland. Maar het gaat hier wel om een band... geformeerd om de Amerikaan woonachtig in Nederland... Efraim Trujillo, de, de bekende saxofonist... die al jarenlang in Nederland woont. Um, hij heeft een band, uh, The Preacher Man die een beetje terugkeert naar de jaren 60 uh, uh, uh, combo's van uh, orgel en saxofoon. En uh, net een plaat, of net, niet net, maar vorig jaar een plaat uitgebracht... De, uh, Into the Blue. En waarvan ik het, uh, uh, het uh, uh, nummer ga draaien waarbij Eline Gemerts uh, zingt. Het nummer is niet helemaal misschien representatief voor de rest van, uh, van, uh, van de... CD omdat je Evriem Triu zelf niet op uh, sax hoort. Maar het is wel een geweldig nummer, ook uh, geweldig gezongen door Eline Gemuts. Het nummer heet Into the Blue aan de gelijknamige CD Blue The Preacher Man.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 got me into the blue Preacherman Into the Blue... met uh, gastvocaliste Elina Gemerts. Uh, wil je nu Evraim Trujillo live horen... Uh, op zijn sax, want die heb je nu natuurlijk niet uh, gehoord... dan kun je weer naar de kroeg komen. En dat uh, is wel op uh, 28 april. Dan speelt hij hier in Zandvoort live. Evraim Trujillo. Zoals ik al zei, zijn CD uh, met de Preacherman... die uh, reikt een beetje terug naar de Soul Jazz met de orgel en saxofoon van de jaren 60, 70. En een gitarist die veel werkte ook met uh, saxofonisten... die uh, uh, in dat soort combo's werkten, was uh, Pat Martino. Hij speelde heel veel in uh, de band van Willis Jackson... een bekende saxofonist. Maar uh, dat deed hij als begeleider. Als solo artiest op zijn eigen albums... ging hij in de jaren 70 een beetje de fusion kant op... En daar wou ik eens een nummertje van uh, gaan draaien. Het nummer heet Starbright. Pet Martino op gitaar. Ja. Starbright van de gelijknamige LP Starbright uit 1976. Uh, het is wel een bijzonder verhaal van die Pat Martino... want die kreeg rond 1980 een uh, hersenbloeding. Uh, en raakte tijdelijk verlamd. Maar hij kon daarna ook niet meer gitaar spelen. Hij wist niet meer hoe hij moest gitaar spelen. Hij moest alles weer opnieuw leren. Dat lukte hem. En zelfs anno 2019 treedt hij nog, uh, nog op. Een uh, fenomenale gitarist... Zeker de moeite waard om uh, te gaan zien als hij een keer deze kant komt, opkomt. Dat gebeurt helaas niet zo vaak. Maar als hij deze kant opkomt, ik kan hem zeker uh, aanraden. Pratend over fusion, dan uh, kun je ook kijken naar wat er tegenwoordig gebeurt. Er is ook een soort van fusion natuurlijk. Veel mensen, veel jonge gasten die komen vanuit de dancemuziek, uh, uh, uh, elektronica... en die mengen allerlei dingen aan elkaar... En dat is het jazz, of is het de pop, of is het dance. Het is soms moeilijk te klassificeren. Maar ik wou toch hier gaan draaien. Een band die veel furoren maakt over de afgelopen nou, twee, drie jaar, denk ik. Op vele festivals is het Belgische stuff. En laat ik eerst even wat draaien. Het nummer heet Fulina. Dus van hun LP um, Old Dreams New Planets uit 2017. Ze bestaan sinds 2012 opgericht in Gent. Een beetje voortkomend uit de, de, de DJ-cultuur. Ze werden gevraagd om tussen de DJ-sets door uh, live muziek te spelen. En uh, gebruikten dus uh, vooral elektronica en uh, verschillende instrumenten <coughs> om een soort van elektronische filmsferen te creëren. Tegelijk uh, dansbaar af en toe, maar ook een beetje weird. Um, een bijzondere band, maakt zeer veel veel horen, wat ik al straks zei. Zeker onder jongeren. Uh, volgens mij zijn ze volgende week uh, te zien in het Bimhuis. Dus als er nog kaartjes zijn, ik kan het uh, zeker aanbevelen om daar te gaan, naartoe te gaan om te gaan kijken. Um, gaan we door naar iets uh, vocaals. Uh, ook een uh, dame die eigenlijk uh, uit die danscultuur uh, uh, komt. Um, ze heet uh, Bridget Amafo Amofoa. Amo, sorry, Bridget Amolva, uh, van origine uit Ghana, maar ook woonachtig in Londen, net zoals uh, vele van die jonge gasten. Um, ze maakte een, uh, een, een, uh, een nummer samen met Nicola Conte, de Italiaanse gitarist, composer en ook uh, producer. Uh, en zelf ook een DJ trouwens. Uh, en ze zong een uh, bekend nummer, Baltimore Oriole, en dat ga je nu uh, horen. Oh, yeah. Take a look at that Mercury, forty below. No life for a lady to be dragging her feathers around in the snow. A woman like now and then could happen to things send her back home home ain't home without her wobbling make a lonely man Ja, je hoorde Bridget Amova. In een uh, begeleiding van Nicola Conte, een Italiaanse gitarist met een, met een band, uh, die een CD maakte in 2014, Free Souls met uh, uh, nummers van verschillende zangeressen. Waaronder dus deze Bridget uh, Amova. Ja, dan zijn we eigenlijk alweer aangekomen aan het einde van het programma. Het laatste nummer, uh, De Tijd Vliegt. Je hebt mij voor het eerst gehoord. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst. Ik uh, werd bijgestaan door Alco Beuving. Alco. Uh, ik weet niet, heb je nog een ander evenement wat je graag uh, wil aanprijzen? Mooi nee, hoor. Nee. nee. <laughs> ik vond het goed deed hoor. Oké, okay, uh... ja, het is de eerste keer, mensen. Dus uh, we gaan het uh, op 12 mei, uh, wat mijzelf betreft, uh, weer doen. Dan is het Moederdag. Dus dan wordt een, uh, een, een speciale uh, uitzending. Uh, we gaan eruit op een zeer vrolijke noot. Uh, als je denkt dat Japanners niet kunnen zwingen, dan heb je het mis. Ze kunnen swingen, Rock en Jesse. Hier komt Triforce, de Guns of Saxophone. Tot Kijk, een hele prettige zondag nog. En uh, tot de uh, horens op uh, 12 mei. Maar ah, dit is de Soul Pimp Sessions, de helaas de Triforce nummer werkt niet, dus we gaan naar de Soul Pimp Sessions, ook een Japanse band found.